7 uur. Dit is Radio 1. Met Bert van Sloten. Traks in het NOS Radio 1 journaal de laatste cijfers van chipsmachinebouwer ASML. Bedrijf bijt daarmee het spitsaf in de stroom kwartaal en halfjaarcijfers van de komende weken. Maar nu eerst het NOS journaal met Jan van der Putten burgemeester van de Laan van Amsterdam wil dat Joden... die na de Tweede Wereldoorlog ten onrechte erfpacht moesten betalen... hun geld met rente terugkrijgen. Dat zei hij in het KRO-programma Oog in Oog. Iedere cent die in onze zak zou branden... Ja. omdat we daar keel geweest zouden zijn of, of bureaucratisch... komt die dient terug. terug te betalen eh, en dan hoort de rente daar gewoon bij.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 Glee-acteur Cory Monteith, die zaterdag dood werd gevonden in een hotel in Vancouver, is zoals al werd aangenomen overleden aan een overdosis heroïne en een alcoholvergiftiging. Dat heeft de politie bekendgemaakt. We do now have a cause of death uh, in the tragic death of Cory Monteith, um, and that cause of death was a mixed drug toxicity, and it involved heroin primarily and also alcohol de 31 jarige acteur had grote verslavingsproblemen en hij liet zich verschillende keren behandelen, maar het lukte hem niet om van zijn verslaving af te komen. Cory Monteith was bekend van de musical tv-serie Glee die werd in Nederland door RTL uitgezonden. De deelnemers van de Nijmegense vierdaagse zijn begonnen aan de tweede wandeldag. De ruim 41.000 overgebleven deelnemers lopen op de dag van Wiegen naar Wiegen en Beuningen.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 Wijnand Zwaan, bij de ANWB ook nog wat over het weer te zeggen? Ja, want in Drenthe, Overijssel en Flevoland... daar komt plaatselijk toch nog wel dichte mist voor. Het zou allemaal niet zo lang moeten gaan duren... maar het zicht is zo rond de 50 à 100 meter, dus toch wel link. In Zeeland is de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen... dicht bij Rilland, en dat komt door een gekantelde vrachtwagen. We gaan zo bellen met Lucas Waagmeester. Gaan we vragen hoe dat zit met die voedselvergiftiging op scholen in India?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 Erik de Zwart, ambassadeur Bietbetten.com. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. De vrijspraak van burgerwacht George Zimmerman houdt de gemoederen in de Verenigde Staten nog steeds behoorlijk bezig. Een van de juryleden van de rechtbank klapte gisteren ook nog eens een keer uit de school. We thought about it for hours. Maar eerst de schilderijen uit de kunsthal. Alle waarschijnlijkheid zijn die schilderijen... die vorig jaar uit de Rotterdamse kunsthal werden gestolen, verbrand. Blijkt uit het Roemeense onderzoek naar de diefstal. Verslaggever Henrik Willem Hofs is in het bezit van het dossier. Henrik Willem, uh, en daar staat in dat alles er eigenlijk op wijst... dat die zeven schilderijen verbrand zijn. Nou, Nog niet helemaal alles. Ik zal het even uitleggen. De moeder van Radu Dedas, een van de hoofdverdachten... dat staat ook in het dossier, uh, heeft gezegd tegen de politie dat ze die uh, schilderijen in de kachel heeft gestopt... en de as die heeft ze uitgestrooid in haar tuin. Maar om dat helemaal zeker te weten, is die as geanalyseerd. En de as, uh, daar, daarin zijn resten van verf, textiel, hout en spijkers... nou ja, de overblijfselen van schilderijen gevonden. Waarschijnlijk dus van de schilderijen. Maar om dat 100% zeker te weten, is die as ook naar een laboratorium gestuurd. Daar hebben deskundigen naar gekeken... En de uitslagen van dat laboratoriumonderzoek... die zijn officieel nog niet binnen bij het onderzoeks onderzoeksteam in Boekarest. En daarom weet ook de justitie in Rotterdam het niet. En daarom wordt nog gezegd, ja, we weten het nog niet zeker. Nee. Uh, het, het zou ook nog iets anders kunnen zijn. Maar het is niet, uh, ja, het is niet onwaarschijnlijk dat het dus uh, verbrand is. Een hele kleine slag om de adem. Maar ja. die moeder die heeft het wel bekend. Ja, die moeder heeft dat al, al eerder gezegd. Uh, ze heeft ze in de potkachel uh, gestopt... want ze bleken al snel onverkoopbaar. En die jongens die hadden iets heel ergs gedaan. En ze hoopten ze op deze manier eigenlijk uh, te helpen. Want hoe uh, had die moeder dan die schilderijen in haar bezit? Nou, die kunstdieven die hebben eigenlijk al vrij snel... na de kunstroof in oktober vorig jaar... Uh, met de auto die schilderijen naar Roemenië gebracht. Nou, daar hebben ze ze aangeboden aan allerlei rijke Roemenen. Uiteindelijk zijn ze begraven in de tuin um, en, en daar heeft die moeder ze weer opgegraven. En die dacht van nou, we zorgen gewoon dat ze kwijt zijn. Dan zijn we er ook vanaf. Dus heeft ze ze in de, in de kachel gestopt. Althans, dat is haar verhaal. Of dat dus waar is... en of het dus ook met alle schilderijen is gebeurd... Ja, daar moeten we toch even op wachten op het uh, officiële onderzoek. Ja, maar dat betekent echt uh, ja, het einde van alle hoop voor het museum. Ja, het museum had nog een heel, heel klein sprankje hoop. En heeft het nog steeds. Maar ja, dat zou dan vervlogen zijn. Het zou een ramp zijn. Zeker omdat de schilderijen, zoals je weet, niet van het museum zelf waren... maar in bruikleen van de Triton Foundation, de Triton Collection. Um, en uh, nou ja, goed... Uh, ze waren waarschijnlijk wel goed verzekerd, maar de cultuurhistorische waarde is natuurlijk enorm. En je moet je voorstellen, het is al heel erg dat ze gestolen zijn... als ze dan ook nog eens een keer, stel dat het waar is, in de potkachel in uh, Roemenië zijn beland. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Ja, dit is het verhaal van uh, de moeder. Die andere, uh, De verdachte, dus degene die de inbraak ook hebben gepleegd, de diefstal. Uh, hoe staat het daarmee? Hebben die bekend? Nou, er zijn wel bekentenissen afgelegd over elkaar. Uh, ik heb begrepen dat er één iemand heeft gezegd... dat hij daadwerkelijk ook meegeholpen heeft. En dan heb je uh, uh, ook nog Natasja, die is in uh, Rotterdam opgepakt. Dat is de vriendin van de hoofdverdachte. En die heeft ook op de beveiligingsbeelden... Uh, heeft ze Radu de, de hoofdverdachte, en Eugène de, uh, de, de de andere dief... die heeft ze aangewezen. Dus ja, dat bewijs lijkt wel redelijk hard... Uh, Eén van de medeplichtigen die is nog voor het vluchtiger gestaan. Dus in totaal zes verdachten uh, terecht moeten terecht staan in Roemenië. En één dus, die Natasja in Rotterdam. En uh, in Roemenië zeggen ze dat het dossier ja, toch wel bijna rond is... en dat de rechtszaak ingepland kan worden. Gaan we over praten over een uur met onze correspondent in de Roemenië, Joost van Egmond. Dankjewel Henk Willem. Henk Willem Hofs was dat. Nieuws in de Verenigde Staten Dat wordt nog steeds beheerst... door de vrijspraak van George Zimmerman afgelopen weekend. De buurtwacht die vorig jaar in Florida een ongewapende zwarte jongen doodschoot. Zwarte Gemeenschap hoopt nu dat het Openbaar Ministerie in Washington... de zaak oppakt om Zimmerman alsnog te straffen. Ladies and gentlemen, it is my honor to present to you... the first African-American attorney general of the United States... Mr. Eric Holder. Afro-Americans richten nu al hun hoop op Eric Holder... de eerste zwarte minister van Justitie van de Verenigde Staten. Zo wordt hij dinsdag aangekondigd op een jubileumbijeenkomst van de NAACP... de belangrijkste zwarte burgerrechtenorganisatie. And... Ik maak me zorgen over deze zaak. Holder zegt daarmee niet dat hij ook echt een rechtszaak gaat beginnen. Dat wordt gezien als heel lastig om alsnog een burgerrechtenzaak aan te spannen. Maar het onderzoek van het ministerie gaat door. En als we confirmed last spring confirmden, justice Department heeft een open investigatie in het. Dus Holler, hij belooft niks aan al diegenen van wie het rechtsgevoel is geschonden. Hij bevestigt wel dat de rassenverhoudingen in Amerika nog steeds niet goed zijn. Trayvon's death last spring caused me to sit down to have a conversation with my own 15-year-old son. Like my dad did with me. Holder zal zijn jarige zoon waarschuwen voor de politie. Voor de racisten onder hen, bedoelt de minister. Die dezelfde waarschuwing van zijn vader kreeg in de tijd. Die dacht dat hij de laatste generatie was die dit moest zeggen. Niet dus. De tragische dood van de 17-jarige Trayvon Martin heeft de meeste zwarte kwaad gemaakt. Rallies en vigils. Calling on the department of justice. To resume aggressively een civil rights investigation in this matter. Let us be clear. Net als Martin Luther King 50 jaar geleden... gaat een dominee voor in het protest. Al Sharpton, die presidentskandidaat was in 2004. Hij kondigt demonstraties aan in 100 Amerikaanse steden. Toch was het gisteren niet deze baptistische dominee... die headlines maakte. Maar een jurylid uit Florida dat uit de school klapte. We het over Speelde ras een rol bij Zimmerman? Vraagt Anderson Cooper van CNN aan jurylid B37, dat in het duister in de studio zit. I don't think he did. I think just to think that he might be a Door de omstandigheden dacht George dat hij een inbreker was, zegt ze. De vrouw noemt hem bijna steeds bij de voornaam, alsof hij een vriend is. En dat heeft grote ergernis gewekt. Haar vooringenomenheid. I think George Zimmerman is a man whose heart was in the right place, but just got displaced by the, the vandalism in the neighborhoods and wanting to catch these people so badly that he went above and beyond what he really should have done. Zijn hart zat op de goede plek, maar hij is wel buiten zijn boekje gegaan. Deze woorden hebben nog meer woede gewekt omdat mevrouw B37 in feite erkent dat Zimmerman fout zat. Ondanks alle boosheid nu denken de meeste analisten op televisie niet dat er iets gaat veranderen in Amerika. Hopeful as I am that we'll get to that point, black death still doesn't stimulate policy change. It still doesn't stimulate a radical social change. Een enkele zwarte dode heeft nog nooit voor beleidsverandering gezorgd. Zegt een man somber op een progressieve zender. And we have live pictures right now from Capital. Een bijdrage was dat van onze correspondent Wessel de Jong. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. Voor een slordige 20 miljoen euro, verhaalt Kevin Strootman, PSV voor Aas Roma. Dat is een gigantisch bedrag. Het transfer is een van de grootste uit de geschiedenis van PSV. Marcel Brans is technisch manager van PSV. Goedemorgen, meneer Brans. Goedemorgen. Is dit nou zo'n aanbod wat je niet kan weigeren? Ja, daar komt het wel op neer, inderdaad. Ja, want eigenlijk laat je hem liever niet gaan, maar ja, tegen zo'n bedrag, dan moet je gewoon wel ja zeggen. Ja, precies. Ja. Dus. Uh... Een speler die, uh, die ik voor deze zomer niet had ingecalculeerd uh, als zijn uh, vertrekkende speler. Nee. Maar ja, inderdaad, als, uh, als zo'n bedrag op tafel komt... dan uh, kan je dat als club uh, niet meer weigeren en dat je de speler ook niet meer tegenhouden. Nee. Is dit uh, trouwens de club waar Kevin Strootman altijd van heeft gedroomd? Nee, dat gevoel had ik niet uh, in het begin in ieder geval. Ik dacht dat zijn um, eerste voorkeur met je in Engeland lag. Aan um, de andere kant... Uh, ik denk wel dat de club uh, erg enthousiast heeft gemaakt. Uh, de plannen die ze met hem hebben. En met de club, die, uh, die hebben hem wel uh, ja, heel snel enthousiast gemaakt. De club liet wel heel, heel duidelijk zien dat ze hem heel graag wilden. Ja, nou, die fans ook. Want ik zag uh, beelden gisteravond. Hij uh, kwam nog maar op het, uh, het vliegveld aan. En uh, hij als een soort popster werd hij onthaald. Dat is toch altijd wel leuk, natuurlijk. Ja, ik denk dat dat uh, gevoel uh, in Rome. Uh, Snel uh, is gemaakt door, door allerlei mensen. En, uh, het verbaast me ook hoe snel uh, Kevin uh, overtuigd was van zijn keuze. En uh, nou, op, op zich is dat denk ik alleen maar goed. Ondertussen, uh, terug in Eindhoven. Uh, ja, de, de uitverkoop begint vroeg dit jaar, uh, zeggen ze soms wel eens. Er zijn wel heel veel spelers verkocht. Ja, het is uh, meer dan ook wij verwacht hadden. We hadden rekening gehouden met Jumeen Lens, die die aan had gegeven uh, een keer een buitenlandse avontuur te willen. En we hadden meer of meer rekening gehouden met uh, Erik Pieters en Orwell Toyvon, omdat die beiden nog een eenjarig contract hebben. Maar bijvoorbeeld Mertens en Strootman hadden we ja, eigenlijk dit seizoen nog niet op gerekend. Die zijn pas dus relatief kort op PSV, twee jaar. Yeah. En ja, het gaf toen behoorlijk uh, wat opschudding dat wij 12 miljoen betaalden voor die twee spelers. En ja, nu gaan ze voor bijna uh, 30 miljoen weg. Ja, nee, financieel uh, denk ik dat PSV het goed heeft gedaan. Maar ik wou het ook eventjes over het sportieve hebben. Want uh, hoe vul je dat aan? Uh, ik geloof, aan het eind van het vorige seizoen zei uh, PSV... nou ja, we willen eigenlijk ook gewoon gaan bouwen. Met uh, ook uh, nieuw talent. Want we hebben veel talent ook in de jeugdopleiding uh, rondlopen. Is dat nog steeds het, het, het uitgangspunt? Of zegt u nu van... nou ja, we hebben ook wel wat geld nu op de bank staan. We kunnen ons ook weer verder roeren. Nee, nou ja, we hebben ons natuurlijk ook... Uh, niet zeg versterkt, alleen... Uh... En we hebben ook een aantal jonge jongens zoals toegezegd, uh, een kans gegeven, dat zullen we ook blijven doen. Dus het is niet zo dat we uh, en niemand meer zullen aantrekken, maar het is ook niet zo dat we uh, flink met de buidel zullen gaan zwaaien om, uh, om uh, links en rechts nog uh, hele dure spelers te halen. Ja, met beleid en terughouden. Dat is eigenlijk het, uh, het uitgangspunt. Nou ja, oké, okay, we hebben natuurlijk ook geïnvesteerd in bijvoorbeeld aan Ademag. Met name wel die jongere jongens. We willen graag dat uh, ja, de beste Nederlandse talenten bij PSV spelen. En, uh, nou, ik denk dat er nu al... Uh, ja, Kevin is al nu weg, maar zo'n zes, zeven jongens uit dit... Oranje onder 21 van het EK inmiddels bij PSV. Aan de andere kant kan je ook zeggen van: uh, het gaat allemaal wel snel, hè? Uh, dat kan je heel positief opvatten, namelijk dat uh, er in Nederland gewoon hele goede voetballers uh, uh, rondlopen. Um, maar we raken ze ook wel weer heel snel allemaal uh, uh, kwijt. Ik bedoel, het is niet alleen bij PSV. Er zijn meerdere oh. jongens die uh, vanuit Nederland, ook van het Jonge Oranje, vertrekken naar het buitenland. Um, is dat nou een goede ontwikkeling of niet? Nou ja, we weten als Nederland zijn de, dat we een ontwikkelingsland zijn uh, voor spelers, een opleidingsland. en opleidingsland. Uh, veel jonge spelers kiezen graag voor Nederland, maar ja, veel jonge spelers komen ook snel in de belangstelling. En wat je dit jaar natuurlijk wel ziet is dat er heel veel trainingswisselingen zijn geweest in Europa. En dat brengt vaak met zich mee dat er veel transfers gaan plaatsvinden. Ja. En dat zijn dan vaak in eerste instantie de hele grote, maar ja, ja, dan druppelt het natuurlijk wel door in, uh, in de hele transferwereld. En, uh, ja, dat zie je nu een beetje gebeuren. Eigenlijk is het zo dat doordat die nieuwe trainers er zijn... die willen ook allemaal weer nieuwe spelers... er eigenlijk een corrisal in, in beweging is gezet. Ja, dat, dat is wel het beeld wat je ziet. Hè. Als je kijkt naar heel veel grote clubs... Chelsea, Man United, Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain... allemaal grote clubs die veel geld uitgeven... Napoli... En, en allemaal nieuwe trainers hebben. En dat brengt de carousel zeker op gang. Vandaar ook uh, deze wand. Dat was de aanleiding van ons gesprek. Die van Kevin Strootman. Ik dank u wel, meneer Brands, voor het gesprek. Graag gedaan. Dag. Wijnaldswaan Zwaan heeft een aantal files bij de ANWB. Ja, het is er één, maar wel een opvallende op de A58 richting Vlissingen... want daar staat het niet zo heel vaak vast. Tussen Knopend, Markizaat en Rilland, inmiddels drie kilometer. Er is daar een vrachtwagen gekanteld en de weg is bij Rilland helemaal dicht. Het verkeer wordt er omgeleid via de af- en oprit. Het NOS Radio 1 Journaal. Wat wel lekker als je opstaat en je hoort: No worries, no worries, Simon Webb was dat. Chipmachinebouwer ASML heeft in de voorbije drie maanden een netto winst neergezet van bijna 239 miljoen euro, bij een omzet van bijna 1,2 miljard euro. Wereldmarktleider op het gebied van geavanceerde machines die chips maken voor computers, tablets en smartphones, lijkt de stijgende lijn weer te pakken te hebben na een paar mindere kwartalen. ASML is een van de eerste grote Nederlandse bedrijven... die de komende dagen en weken met de kwartaalresultaten naar buiten komen. En dus is in de studio economie-redacteur André Meenema. André, euh, nou, laat je licht schijnen over deze cijfers. Vallen ze tegen, vallen ze mee? Beloofden ze het herstel wat ze hadden beloofd, is dat ook waargemaakt? Ja, dat kun je wel zeggen, want ze hadden een paar mindere kwartalen achter de rug... en hadden gezegd van nou, we zien ontwikkeling in de economie eh, buiten ons heen... waar wij onze machines neerzetten, met name in Azië... Uh, dat is wat minder vraag. Uh, we verwachten echter daarentegen dat er een herstel komt... in het tweede, derde kwartaal van dit jaar, dus van het lopende jaar. Dit zijn de cijfers over het tweede kwartaal. En we rempelen uh, de winst en de omzet trekken weer aan. Ja. En dus komt uh, ASML om zo te zeggen zijn belofte na... dat er dus een herstel zat aan te komen. Ja, waar zit hem dat in? Uh, meer vraag. En dat heeft ook voor te maken met de vraag naar tablets, met name PC's. Is natuurlijk wat, wat lastiger, markt. Ja, maar uh, de, tablets, de, de, dat loopt natuurlijk als een tierenlier. Als een tierenlier, smartphones, idem dito. De 4G komt eraan, hadden ze vorig jaar al uh, opgewezen. 4G, het nieuwe uh, snelle internet uh, mobiel. Dat betekent dat er daar nieuwe chips voor nodig zijn... en dus ook nieuwe chipmachines om die dingen te maken. En dus hebben zij ook, alles bij elkaar, uh, meer chipmachines verkocht. Hè? Want het gaat echt niet over, over honderden machines, het gaat vaak over, over tientallen machines. Maar die machines die zij maken om chips te maken... dat zijn wel dingen die, die tientallen miljoenen euro per stuk kosten. Is dit nou alleen uh, laten we zeggen, voor deze sector het goede nieuws? Of is dit gewoon de voorbode van een nieuwe lente voor het Nederlands bedrijfsleven? Een beetje lastig om te zeggen. Ik denk dat het uh, ASML is, zit, zit natuurlijk in, in de chipmarkt. En aan de andere kant kan je zeggen: ja, maar ze zit ook een beetje in de telecommarkt met, met die chips van hun. En ook in, in, in, in, de, uh, in, in de computermarkt. Um, ja. Ik denk dat je zou kunnen zeggen: de, de markt is zodanig uh, gedifferentieerd, zodanig uh, versplinterd. Uh, dat het best lastig is om te zeggen met deze cijfers van ASML aan de hand... ook oh, gelukkig, het gaat beter, dat geldt ook voor andere bedrijven. Want er zijn behoorlijk wat zwakke sectoren in, uh, bij bedrijven. denk aan de bouw bijvoorbeeld... Uh, denk aan uh, telecom in de zin van KPN, maar gewoon met vaste telefonie en mobiele telefonie. Allemaal niet zo gemakkelijk als bijvoorbeeld in dit geval van ASML. Daarbij komt ook dat uh, het heel sterk afhankelijk is van welke markt je opereert. Uh, ASML zit met name natuurlijk aan, in, aan, in, de, in de hoek van Intel en van Samsung en van TSMC. Dat zijn uh, grote Aziatische chipbouwers. Uh, dat draait wel, om zo te zeggen. Maar wanneer je kijkt naar de eigen markt, de eigen thuismarkt... de Nederlandse thuismarkt, als je kijkt naar de bouwbedrijven... als je kijkt naar de voedingsindustrie... Ja, die moeten het er veel meer hebben van de lokale markt... onder andere de Nederlandse markt. En dat is geen lekkere markt. Nee, oftewel je moet zeggen dat bedrijven dus die afhankelijk zijn van Azië... de BRIC landen, om het zo maar weer eens te noemen... die opkomende economieën... daar valt nog wel iets positiefs van te verwachten. Maar bedrijven die alleen maar hier voor de Nederlandse markt produceren... daar moeten we een beetje ons hart voor vasthouden. Ja, en dat gaat natuurlijk toe voor de bedrijven... die de op de Europese markten opereren. De Nederlandse markt en de Europese markt is gewoon zwak. En eh, een klein beetje zorgen kun je je wel gaan maken... over die opkomende markten, die BRIC markten, want daar zie je dat die groei terugloopt. We hebben het bericht over China bijvoorbeeld. Daar zie je die, die, die explosieve groei teruglopen. En dat betekent ook dat eh, de vraag vanuit Europa... of de vraag, binnenlandse vraag vanuit die landen zelf eh, lager wordt... en dus ook lastiger wordt voor ons om daar naartoe te richten. En toch snap ik één ding niet... want ondertussen lopen de aandelenbeursen wel eh, flink op. Hoe zit dat dan? Ja, dat, weet je de investeerders, beleggers moeten met hun geld ergens naartoe. En eh, als je kijkt naar de rente, die is ontzettend laag. Dus daar valt met obligatiemarkt heel weinig te verdienen. Eh, het geld die je op je spaarrekening houden heeft ook niet veel zin. Dus pensioenfondsen, verzekeraars, banken... die gaan ergens met hun geld naartoe. En momenteel is dan de verwachting dat je meer kunt verdienen met aandelen... dan met bijvoorbeeld eh, obligaties. En dus, eh, ook grondstoffen zijn dan dus een beetje onder druk. Dus ook daar is het lastig beleggen in. En dus is de aandelenmarkt de meest voor de hand liggende. Maar dat zie je wel, als je naar de grafiekjes kijkt... de voorbije zes maanden, toch een beetje een hobbelige weg. Het gaat af en toe met, met pieken omhoog en weer met pieken omlaag. Eh, met als gevolg dat eh, dat ook een hoop onzekerheid met zich meebrengt. Je kunt eraan verdienen op dit moment, meer dan elders... Maar het is niet bepaald gezegd dat met stijgende beurskoersen, eh, wat vaak wordt gezegd dat zijn dan voorboders voor betere prestaties presentatie, in het bedrijfsleven, dat dat nou het geval is. Goed, we praten na half negen met Luc Amen. Die is hoofdeconom van, van Landschot Bankiers hier verder over. Dankjewel voor dit moment, André Meenema. In de Indiase deelstaat Bihar zijn twintig kinderen overleden... na het eten van een gratis lunch op school. Tientallen schoolgenootjes liggen nog in het ziekenhuis. De meest overleden kinderen zijn jonger dan tien jaar. Contact met onze correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, wat hebben die kinderen gegeten? Nou, Ze hebben rijst gegeten met linzen. Linzen, en linzen, dat krijgen ze daar iedere dag bij de lunch. Dat krijgen honderden miljoenen kinderen in India iedere dag bij de lunch. Het is een typische recept voor een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 En er liggen er uh, nog zo'n 35 op dit moment in het ziekenhuis. daar. Uh, maar wordt dat dan niet gecontroleerd? Of is het gewoon een slechte partij die hier terecht is gekomen? Ja, waarschijnlijk dat laatste. Dit, dit zijn typisch van die dingen die gebeuren op plekken... waar voorzieningen heel slecht zijn. Uh, dit, is, dit is armoede, kun je zeggen. Hè. Dit, dit is echt wat je ziet als er chronische armoede heerst in een regio. Deze kinderen krijgen niet voor niks een gratis maaltijd op school... Dus is omdat hun ouders uh, dat voedsel niet kunnen betalen. En, en, en dat gaat op deze plek, in deelstaat Bihar, gaat het niet om een kleine, een kleine groep allerarmsten. Dit, dit, dit, dit soort armoede is daar in dat deel van India echt de grote middengroep. En zo'n bevolking kan goede voorzieningen gewoon niet dragen. De, de overheid deelt dan wel voedsel uit. Omdat je mensen nou eenmaal niet kan laten verhongeren. Maar uh, ook dat is natuurlijk van de allergoedkoopste, de allerlaagste uh, kwaliteit. Dus ja. Uh, hoe dit precies komt, dat moet natuurlijk worden onderzocht. Maar in heel brede zin kun je zeggen, Bert... is dit, is dit soort drama's natuurlijk gewoon het ware gezicht... Uh, van de armoede in India. En We horen ondertussen ook dat er berichten zijn van ouders... die de straat opgaan, opstootjes. Um, zijn, is, is dat massaal, dat uh, protest, dat verzet? Ja, gisteravond zijn er bij het politiebureau in, die, in dat district... inderdaad eh, honderden ouders samengekomen. Er werd geduwd en getrokken mensen eisen echt maatregelen van, eh, tegen die school natuurlijk. Eh, ook oppositiepartijen in Bihar, die kondigen meteen protesten aan. Zoiets wordt altijd onmiddellijk eh, politiek gemaakt... Eh, eh, waar, waar die woede vaak over gaat. Want het, het gebeurt wel vaker, dit soort dingen, helaas. Zeker in dat deel van het land. Eh, dat is dat met, met de voedselvoorziening voor armen... natuurlijk ontzettend wordt gefraudeerd. Hè. Dat weten de mensen ook wel... Veel geld dat voor dat voedsel bedoeld is, dat verdwijnt in corruptie. En dat gaat allemaal ten koste van de kwaliteit van het eten... wat die kinderen dan uiteindelijk krijgen. De premier van de deelstaat die kondigt uh, specifiek daarnaar... natuurlijk een groot onderzoek aan uh, vanochtend. Uh, ouders uh, die zitten ondertussen nog in het ziekenhuis... en die hopen natuurlijk vooral dat het aantal doden door deze vergiftiging... in de loop van vandaag, in de loop van de komende dag... niet verder gaat oplopen. Dankjewel, Lucas. Lucas Waagmeester was dat.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 Joden uit Amsterdam, die na de Tweede Wereldoorlog... ten onrechte erfpacht moesten betalen... moeten hun geld terugkrijgen met rente. Dat zei burgemeester Van der Laan in het KRO-tv-programma Oog in Oog. Amsterdamse Joden, die door Duitse bezetters uit hun huis waren gezet... of die in het concentratiekamp waren beland... kregen na de oorlog boetes omdat ze de erfpacht niet hadden betaald. Een grote groep van Amerikaanse maatschappelijke organisaties... spant een rechtszaak aan tegen de federale overheid. Ze willen dat de geheime dienst NSE stopt... met het grootschalig afluisteren van telefoon- en internetverkeer. Onder de organisaties zijn kerken, mensenrechtenorganisaties... en ook Greenpeace. De afluisterpraktijken van de NSE werden aan het licht gebracht... door de Amerikaanse klokkenluider Snowden. En de deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse... zijn bezig aan de tweede wandeldag. De ruim 41.000 overgebleven deelnemers... lopen naar Wiegen en Beuningen...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 De A58, Weiland Zwaan, zijn problemen. de vrachtwagen, ligt er ook lading op de weg? Ja, het is een vrachtwagen met huisvuil. Dus het opruimen gaat al een tijdje duren. We hebben het over de A58 richting Vlissingen. Er staat inmiddels ook file tussen knoopend Marquisaat en Rilland, 2 kilometer. Nou, bij Rilland is de weg dus dicht en je wordt er omgeleid via de af- en oprit. Nou, waarschijnlijk gaat het opruimen een uur en een kwartier duren nog. Een uur en een kwartier, exacte tijdsaanduiding. Tot zo, straks de 80-pluslopers in de Nijmeegse Vierdaagse... die drinken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 Ook in combinatie met KPN1. KPN doet het gewoon. Ga naar kpn.com slash zakelijk ook voor de voorwaarden. Nederland heeft het kinderrechtenverdrag ondertekend. Maar welke rechten geeft Nederland aan asielkinderen? Uitgezet. Vier documentaires over het lot van uitgezette asielkinderen. Vanavond deel 4. Rechteloze kinderen. Om tien over negen bij de VARA op Nederland 2. Schilderijen uit de Rotterdamse kunsthal die vorig jaar werden gestolen... zijn waarschijnlijk verbrand. Daar ga ik over praten met Fred Leeman, oud-conservator van het Van Gogh Museum. En hij kende de werken in de kunsthal goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit nou een heel belangrijk verlies? Ja, gedeeltelijk. Uh, uh, wat mij betreft vooral voor sommige werken. Niet vooral. Uh, de, de, de, iedereen kent natuurlijk de grote namen die verloren zijn gegaan. Monet, Picasso, Matisse, Gauguin. Ja. Maar uh, er is één schilderij ja, wat mij bijzonder aan het hart gaat. En dat is? En dat is van een Nederlandse schilder. Okay. En dat is Meijer de Haan. Een Jonge uit Kampen. Uh, die uh, was, uh, heeft een zelfportret gemaakt toen hij naar Parijs was gegaan, zo rond 1890. Was hij onder invloed van Bulgar gekomen. heeft een heel modern, prachtig schilderij gemaakt. En ja, in totaal heeft hij maar 25 van die moderne schilderijen gemaakt... Hele vroege moderne schilderijen. En dit is er een van. En die is nou reddeloos verloren. Dat vind ik een tragedie. Ja, waar, wat maakte dat schilderij zo, zo bijzonder? Ja, dat hij eh, opgeleid was keurig eerst aan de Rijksacademie hier in Amsterdam. Dat hij toen eh, dacht: in Parijs kan ik eh, een heel nieuw soort kunst gaan maken. Hij raakte bevriend met de broers van heeft Zelfs in het huis van Theo van Gogh heeft hij een tijd eh, verbleven. In Parijs. En toen is hij met Gauguin eh, gaan zitten in. in eh, in um, uh, Bretagne. En daar heeft hij... Uh, uh, hele intense directe kleuren gebruikt. En dat zelfvertrek wat uit dat verblijf voortkomt... is een van de mooiste schilderijen... die hij gemaakt heeft. Dus dat vind ik een groot verlies... voor onze kunstgeschiedenis eigenlijk. Ja, terwijl je ook zou zeggen... Een, een Picasso, dat is ook niet niks. Ja, maar Picasso, kijk, die maakte natuurlijk op een gegeven moment... op het eind van zijn leven één schilderij per dag. En dit was een uh, werk op papier... een wat kleiner werk... Uh, ja, dat niet, het is een grote naam, maar het hoorde niet tot de top van zijn oeuvre. Nee, maar... En datzelfde geldt eigenlijk voor de pastels van Monet. Prachtige werken. Maar ja, Monet heeft duizenden schilderijen en pastels gemaakt. Dus, uh, aan een boom zo vol geladen, et cetera. Dus, uh, uh, ja, ik, het gaat mij de hand aan het hard moet ik zeggen. Hebben wij het overigens over veel geld? Uh, ja, maar het, het verbaast mij dat in, in het begin vooral die bedragen ongelooflijk overdreven zijn. Want uh, ja, als je een goede, een educated guess, zoals het heet... als je een beetje kijkt naar de veilingprijzen... En, en dan zou je denken, nou, ja, 10 miljoen, hè, dat is een bedrag wat redelijk is. Uh, er is een veelvoud daarvan genoemd in het begin... en dat begreep ik ook niet helemaal... Want dat brengt dieven natuurlijk alleen maar in paniek. Ja, dat is ook uh... Nee, dat is ook wel gebleken dat ze behoorlijk in paniek zijn ja, geweest. Dus ja, ze raakt dat ja. ook nergens kwijt. En nee. Nou is er ook heel veel te doen geweest uh, over, uh, over de beveiliging. Hè? Um, ja. uh, is dat verwijtbaar richting de kunsthal? Ja, dat is, een, dat is altijd een probleem voor een museum. Je, je, je hebt een dubbele opdracht. Je moet de werken uh, bewaren voor de toekomst. En je moet ze ook nog eens aan het publiek laten zien. En uh, in het geval van de kunsthal is ervoor gekozen: laat ze zien die werken. Ze waren van buitenaf te zien, maar ja, dat is in overleg met de eigenaar gebeurd. Dus in directe zin denk ik dat de kunsthal niks vervrijten is. Nee, maar je leest ook nu de verhalen van die dieven... dat die eigenlijk aan het rondtoeren waren door Nederland en Rotterdam in het bijzonder. En dat ze de kunsthal hebben uitgekozen omdat daar de beveiliging op zijn zwakst was. Ja, ja. Dat, kijk, daar ben ik geen deskundige in, dus dat kan ik niet zo goed beoordelen... Uh, het het verbaast mij wel. Uh, Toen ik de foto zag en ik dacht hoe uh, uh, uh, uh, uh, die rechercheurs er rondliepen, dacht ik: ja, dat lijkt eigenlijk meer op een soort uh, winkeldiefstal dan op een museumdiefstal. Uh, uh, Toen ik in het Verhoogd was, het eerste wat we deden was de benedenverdiepingen goed afschermen. Omdat je natuurlijk van de straat, uh, in het, dat gebouw van Rietveld, is ook zo open dat je van de straat die dingen gewoon kon zien hangen. Dat was natuurlijk wel, wel een mooi idee, uh, dat je de kunst onder de mensen brengt... maar de mensen kunnen ook wel op verkeerde gedachten komen, helaas. Dat blijkt inderdaad uh, in ja. dit geval. Meneer Leeman, ik uh, dank u wel voor het gesprek. Ja, tot u ziens. Dag. Dag. Als de slachtoffers van de dag bestaan, dan hebben we het over de sport natuurlijk en over de toer... dan was het Laurens Tendam. gisteren de toeretappe naar GAP. Hij moest namelijk afhaken in de laatste beklimming en zakte van plaats vijf naar plaats zes. Sebastian Timmerman, uh, Sebast, um, wat was er nou aan de hand uh, met Tendam? miste Mistte hij gewoon de slag of had hij de benen niet? Ja, een beetje combinatie, misschien een beetje toch onderschatting uh, van die laatste klim. Die konden la de Alhoewel, ze zijn er wel veel vaker over gereden maar misschien dat Tendam niet zozeer verwacht had... dat uh, Saxebank, de ploeg van Contador en Kreuzinger... zijn allebei nog goed in het klassement... allebei concurrenten van Tendam en Mollema... dat die ploeg daar uh, in de aanval ging... en dat tempo uh, uh, enorm de lucht in uh, uh, deed gaan. En precies ook eigenlijk op dat stelste stuk en dat explosieve... dat is vaak toch een beetje het probleem bij Tendam en Mollema. Nou, Mollema die kon op handen en uh, uh, uh, uh, tanden knarsend... en, en uh, kon die kon die nog niet mee... Maar ten dan die, uh, ja, die moest daar af. Uh, uh, en die verliest dus uiteindelijk een minuut en zakt van de vijfde naar de zesde plaats in het klassement. Uh, je kunt ook niet zeggen dat ze niet van tevoren gewaarschuwd waren. Want uh, twee jaar geleden gebeurde in de rit naar Kap precies hetzelfde... op uh, dezelfde klim. En toen was het ook Contador die in de aanval ging... met Evans, de onder andere. Dus wat dat betreft uh, herhaalde de geschiedenis zich een beetje. Ja, nou goed. En dan uh, mist uh, de slag. Uh, Mollema zit er wel bij. Die zit bij het groepje met Vroom en Contador. En dan zijn ze eroverheen, over de top. En dan gaat het bijna mis met uh, Vroom en Contador. Wie maakte nou de fout? Ja, Contador. Contador maakte de fout. Die, uh, die valt... In die afdaling, dat is dezelfde afdaling waar destijds uh, Bellocchi, het was gauwens tien jaar geleden, uh, Beloki onderuit ging uh, de Spanjaard en Lance Armstrong daardoor een heel stuk door het gras uh, uh, de weg uh, afstak. Uh, um, en in die afdaling ging het dus nu weer fout. Het is ook een hele gevaarlijke afdaling. De weg is niet al te breed en vooral heel erg hobbelig. Je moet echt heel stuurvast zijn... Wil je daar geen fouten maken met die hoge snelheden die worden, worden behaald? Komt uh, daardoor dan iets te veel risico? Ging onderuit, op de knie viel die. Uh, en Froome, die ja, ja, moest dus eventjes zo corrigeren. Verloor het contact met het groepje met Mollema en met Rodriguez. En uh, Froome had, uh, uh, had het geluk dat Richie Poort en nog altijd bij zat, zo'n ploeggenoot. En die heeft eigenlijk daarna het verschil weer, weer goed gemaakt. Het gaat weer dichtgereden. Mm -hmm. Dus uiteindelijk daar ja, geen onderlinge verschillen. Nee. Maar, um, maar, wat, maar... Ik, wat ik niet snap is. is Mollema, die uh, merkt ook gewoon dat Vroom opeens en Contador niet meer achter hem zit. Die is niet extra hard gaan trappen. Nee, maar dat zal ook met Tendam te maken hebben, denk ik. Dat hij het verschil met Tendam. Uh, dat, dat hij hoopte dat Tendam terug kon komen. En uh, het is zo'n linker afdaling dat als je daar een. Ietsje je veel risico neemt, dan nou ja, dat zie je aan Contador, voordat je het weet, uh, schuif je onderuit. Dus ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat Mollema gewoon eventjes in zijn hoofd bezig was met, uh, met heel huis beneden komen. Overigens, Contador heeft gisteravond nog een foto getwitterd van zijn, uh, van zijn knie, bebloede knie. En ook met uh, boodschap erbij dat hij hoopt dat alles vandaag, uh, wanneer de tijdrit wordt verreden, uh, nou ja, in ieder geval weer dermate normaal is dat hij pijnloos kan fietsen. Ah ja. Dat wordt nog wel even vraagstuk. Of de underdogpositie, dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook, dat kan ook. In ieder geval is het, uh, is, is het mooi dat, dat hij wel weer de aanval heeft gekozen natuurlijk. Dat blijft, het is iemand die zegt niet, die belt je er niet zomaar bij neerhoort. Nee, het is ook niet een toer waarin we ons ontzettend hoeven te vervelen. Dankjewel, Sebas, en uh, succes uh, vandaag, want het is uh, de tijdrit. Het is voor jou wat rustiger, hè? Ja, dat klopt. <laughs> Desalniettemin min. Gaan we je horen vanmiddag. Zeker. Sebastian ja, ja, Timmerman. Ja, Dank je wel. Oké. Okay. Hoi hoi. De oudere wandelaars van boven de tachtig... die meelopen met de vierdaagse in Nijmegen... die worden onderzocht door mensen van de Radboud Universiteit. En na de eerste wandeldag is er al één conclusie te trekken. Oude wandelaars die drinken veel te weinig. Maria Hopman, hoogleraar fysiologie aan het UMC van Sint Radboud. Goedemorgen. Ja, we spraken elkaar van de week. En toen uh, zei, kondigde u al aan dat u dat onderzoek uh, ging doen. Maar nu is er al vrij snel een conclusie uh, te trekken. Hoe zit dat? Waarom drinken ze te weinig? Nou, waarom? Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit... dat oudere mensen toch uh, minder dorstgevoel hebben. Dus ze hebben eigenlijk een minder goede dorstprikkel. En dat maakt het voor hen eigenlijk toch lastiger om uh, op tijd te drinken. En dat hebben we gisteren ook heel duidelijk gezien. We zagen dat... Uh, uh, ze gemiddeld zo 1 à 1,5 liter drinken uh, gedurende de hele wandeldag. Dan zijn ze toch zo'n 8 uur onderweg. En dat ze eigenlijk ook allemaal wat afgevallen zijn. Dus ze zijn allemaal 1 à 2 kilogram lichaamsgewicht kwijt. En dat duidt er ook op dat ze wat te weinig gedronken hebben. Ja, dan moet je dat eigenlijk erbij eten of bij drinken, uh, uh, s'avonds. Ja, dat heeft u waarschijnlijk nog niet gemeten of ze dat hebben gedaan. Nee, dat zijn we vanochtend weer aan het meten. Wij meten ze vanochtend weer voordat ze uh, gaan wandelen. En dan zien we inderdaad of ze weer op het gewicht zijn waar ze ook uh, um, dinsdagochtend op zaten. We prikken ook even bloed vanochtend. En dan kunnen we ook weer zien of het zoutgehalte in het bloed weer goed is. Maar presteren ze daardoor dan ook minder als ze minder hebben gedronken? Ja, we weten als je um, te veel lichaamsgewicht verliest... en dan zeggen we ongeveer 2 à 3 procent... nou, dat is eigenlijk precies die uh, anderhalve kilo zo, anderhalve à 2 kilo dat de prestatie minder wordt. Dat iemand minder goed kan presteren. Nou is de Vierdaagse geen wedstrijd. Het is wat anders dan de Tour de France. Maar ja. uh, toch, toch gaan mensen dat merken dat het zwaarder wordt. Maar uh, als ik even andere statistieken erbij uh, pak. Ruim 900 mensen die uh, vallen af. Uh, maar volgens mij zitten er niet al te veel 80-plussers bij. Nee, het hoeft geen reden te zijn om af te vallen. Uh, afvallers zijn meestal of vaak mensen die juist last hebben van pees aanhechtingen, uh, uh, voeten, dat soort uh, aspecten. Dus het is niet zozeer dat mensen hier direct door af uh, zullen vallen. Um, maar het wordt wel zwaarder. En, uh, en komen ze vandaag niet goed hersteld aan de start... dan wordt het vandaag nog zwaarder en het wordt een warme week. Dus dan kan het op een gegeven moment toch uh, uh, slecht uit gaan pakken met deze mensen. Mevrouw Hopman, ik uh, dank u wel en uh, succes verder met het onderzoek. Hartelijk bedankt. Dag. Dag. Wij ontstaan bij de ANWB A58. Ja, de A58, dat uh, blijft nog eventjes zo. Richting Vlissingen is de weg dicht bij Rilland. En uh, ja, het gaat toch wat langer duren dan gepland. Um, want het is een vrachtwagen gekanteld met huisvuil. En dat huisvuil moet met de hand worden overgeladen. En waarschijnlijk is de weg tot na het middaguur dicht. Staat nu file voor Rilland 2 kilometer. En je wordt er voorlopig omgeleid via de af- en oprit. Rise and shine, come on, let's roll. Van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Van kwart voor acht was dat de Beautiful Day Car du Nord. Later vandaag landen op vliegbasis Eindhoven de eerste 100 Nederlandse militairen van de politietrainingsmissie in het Afghaanse Kunduz. De terugtrekking uit Kunduz moet rond 1 oktober zijn afgerond. De Nederlandse opleiders en militairen hebben twee jaar lang ruim 800 Afghaanse agenten en officieren opgeleid. De vraag is hoe succesvol is die Nederlandse missie in de Noord-Afghaanse provincie geweest. Daarover ga ik praten met Willem van der Put, directeur van Healthnet TPO, ontwikkelingsorganisatie rond in heel Afghanistan projecten, onder andere in Kunduz. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat voor een soort Kunduz laten de Nederlandse militairen achter? Um, nou, ongeveer het soort Kunduz wat ze aantroffen, denk ik. En daarmee zegt u dat, dat er weinig is veranderd? Uh, er is, er is, nou, op dit moment is het met, met, met de veiligheid uh, allemaal wat slechter gesteld. Dat geldt voor heel Afghanistan in afwachting... Uh, van de, het ver, definitieve vertrek van de buitenlandse troepen. Maar uh, uh, in Kunduz is de veiligheid over het algemeen... nog steeds in handen van de, laten we zeggen, de milities, de zelfbenoemde milities. Die, de warlords. Uh, uh, ja, precies, de warlords. Ja. Ja. Hadden Nederlanders het dan anders moeten doen? Nou ja, als u het mij vraagt, dan hadden we als, als, als Nederlandse belastingbetaler... meer waar voor ons geld gekregen als we uh, dat geld in, uh, in, in, in civiele doelen hadden geïnvesteerd. Als we hadden geprobeerd de Afghanen te helpen hun land op te bouwen. Maar dat is altijd de redenatie, uh, die civiele doelen. Dat, uh, dat kan niet, zonder dat je ook veiligheid hebt. Ja, ja, ja. en, en daar, dat vind ik nou zo jammer, want uh, ik denk dat het precies omgekeerd is. Hè. De, de Afghanen zijn ontzettend goed in staat om over hun eigen veiligheid te gaan. Hè. Per dorp uh, zijn mensen tot aan maar de tanden ja, bewapend. En ja, die... nee, precies, maar dat is misschien ook wel meteen het probleem. Daar heb je die warlords, zoals we die net uh, benoemden, en die maken dan de dienst uit. Die maken de dienst uit en die uh, zullen, terwijl ze de dienst uit maken, toch naar de bevolking moeten luisteren, want zonder een draagvlak van de bevolking gaat dat niet lukken. En als de mensen iets te verdedigen hebben en iets te beveiligen hebben, dan zullen ze dat ook zeker doen, dat zullen ze niet nalaten. Maar er valt eigenlijk heel weinig te beveiligen, want ze hebben niks. En doordat wij de hele tijd de nadruk leggen op eerst veiligheid... en dan ontwikkeling, hebben we een heleboel kansen laten liggen... als we zaken hadden ontwikkeld, dan hadden die mensen die echt zelf... Maar hadden wat veilig. hadden we kunnen ontwikkelen dan? <hums> nou, alle dingen die wij als heldnet daar aan het ontwikkelen zijn... Hè, daar hadden we veel meer aan kunnen doen. We, hadden, uh, we hebben nu een aantal vrouwengroepen opgezet door, door 22 provincies heen... die doen prachtige dingen en die zijn ook in staat om als vrouwen... Uh, veel meer indruk uh, te maken, veel meer macht uit te oefenen... in de lokale gemeenschap dan wij vaak denken als ze maar iets uh, te doen hebben. Maar dat is on ondanks, even uw redenatie volgend... ondanks de aanwezigheid van de Nederlanders toch gelukt. Precies, ondanks de aanwezigheid van Nederland is dat toch gelukt. Als de Nederlandse en vooral de andere internationale militairen eh, daarbij niet zo hinderlijk aanwezig waren geweest, hadden we veel meer kunnen doen. Dan was Afghanistan denk ik echt een stuk veiliger geweest. Ja, en ze liepen u in die zin niet letterlijk in de weg, maar het was gewoon de aanwezigheid in zijn algemeenheid. Waardoor ontwikkelingsorganisaties geen kans krijgen. Ja. Dat is eigenlijk uw redenatie. Ja, precies. En, en nou, ja, dat is niet zo in de mijne. Als wel degene die ik hoor van de Afghanen waar we mee werken, ook de Afghaanse vrouwengroepen in Kunduz... die zeiden als wij nou. Uh, wat minder last hadden van die voortdurende strijd tussen al die mannen... Hè, of ze het nou Nederlandse mannen of Amerikaanse mannen of Pashtun-mannen zijn... dan zouden wij veel meer kunnen doen. Maar onze Afghaanse mannen, die, uh, ja, die laten ze heel makkelijk verleiden... om te, te, het geweer op te nemen tegen buitenlanders die met een geweer in Afghanistan zijn. En dat hoort niet. En dat vinden zelfs de vrouwen wel begrijpelijk. Maar goed, want we praten met elkaar vanwege de eerste terugtrekking van de Nederlanders. Zal het dan veranderen? B wat bedoelt u? Wat, wat nou, gaat... op het moment dat er geen militairen meer zijn. Ik bedoel, Nederland gaat Oh ja, Dat gaat zal de Amerikanen. Het, eh, ja, en voordat het beter wordt zal het vast wel eerst wat slechter worden. Dat is meestal zo. He, waar het land nou van bij moet komen is van die enorme internationale aanwezigheid. Uh, en, en dan zullen Afghanen hopelijk zelf de draad oppakken. En ik hoop dat er dan nog steeds wat steun zal zijn om gewoon die hele simpele, goedkope, hè, laat vooral zeggen heel goedkope initiatieven te ondersteunen. Ja, wat weet u bijvoorbeeld hoe het in Urus kan uh, gaat, waar we ook hebben gezeten? Nou, in Oerskan zijn bijvoorbeeld op 5 juli 18 politiemannen omgekomen... bij een aanslag die door Afghanen zelf is uitgevoerd. Uh, dat helpt de veiligheid ook niet heel erg. Uh, en, en, en daar is uh, qua veiligheid uh, voor de burgers... is de zaak nou niet zo heel veel aanmerkelijk slechter... dan in de tijd dat er internationale militairen zaten. Ja, maar eigenlijk moet hij eerst uh, door het dal, zoals u dat net beschreef... om uit het dal uh, verder op te klimmen. Ja, ja, ja, ja, absoluut. En ik denk dat het uh, uh, wat dat betreft... Uh, Um, dat nou de internationale mag vertrekt he, per 2014. Het feit dat dat al 2,5 jaar bekend is... heeft de zaak buitengewoon. lastig gemaakt. Want dat is, dat is ook een onbegrijpelijke strategie, vind ik zelf. Maar blijft u wel als organisatie ook? Ja, natuurlijk, absoluut. En ik denk dat we nou veel beter en, en, en sneller kunnen gaan werken... dan in de tijd dat we nog met al die militia's rekening moesten houden. Ik dank u wel uh, voor het gesprek. Willem van der Put, gedaan. directeur van HealthNet TPO. Bedankt. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Zo dadelijk komt Jacqueline Ekman meelezen, maar we beginnen vast. Middelbare scholen weigeren mee te werken aan de 1040 urennorm die na de zomervakantie ingaat. Dat meldt het Algemiddagblad. Het voortgezet onderwijs is woest dat staatssecretaris Dekker van Onderwijs vasthoudt aan een urennorm waaraan geen enkele school kan Voldoen. Shackling. Daar doen wij dus niet aan mee. Als de Onderwijsinspectie boetes oplegt aan scholen die niet voldoen aan de urenorm, dan betalen we die met z'n allen. Al dus de voorzitter van de VO-raad in de krant. Er wordt al jaren gesteggeld over de urennorm. Scholen vinden dat ze niet genoeg geld krijgen... om hun leerlingen 1040 uur lang goed onderwijs te geven. Al Jazeera schrijft onder meer over een drama op een Indiaanse basisschool. We hadden het er net voor half acht ook al over met onze correspondent. Er zijn tientallen kinderen overleden aan een voedselvergiftiging... na het eten van een schoollunch. Die werd door de overheid verstrekt. Lucas Waagmeester, over wat er in de lunch is aangetroffen. Uh, de eerste versie is... Dat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 De Telegraaf schrijft over een risicotest van het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Die kan volgens de krant voor vrouwen het verschil maken tussen borsten preventief laten amputeren uit vrees voor kanker of een boezem behouden. De krant heeft het over een spectaculaire test waarmee preciezer kan worden bepaald hoe kwaadaardig tientallen onbegrepen genetische varianten van erfelijke borstkanker en eierstokkanker zijn. De kans dat de mazelen ook op Urk uitbreekt is groot, is op de site van Omroep Flevoland te lezen.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 Misschien dat er een stukje vrees uh, daarin meespeelt. En uh, het besef dat de mazelen geen onschuldige kinderziekte is. Maar uh, dat de situaties toch bekend zijn met uh, ziekenhuisopname en uh, met eventueel ook overlijdens. Uh, je ziet nu dus een behoorlijk in de media ook een uh, behoorlijke hype rondom om, om mazelen. Sommige mensen vinden dat uh, op het vervelende af. Maar het is ter bewustwording uh, natuurlijk van besef wat mazelen is, besef wat het inhoudt. En besef ook de consequentie die eraan vasthangt. En daarin moet ieder zijn eigen keuze kunnen maken. Goed nieuws voor wie altijd al een vakantiehuisje wilde. Volgens Pits zijn de huurprijzen van vakantiehuizen in het zuiden van Europa sterk gedaald. Vooral bij villas in Frankrijk en Italië zou worden gestund met prijzen. De daling geldt voor simpele appartementen tot luxe landhuizen. Verhuurders doen er alles aan om in de slechte markt hun huis te kunnen verhuren. Er is zelfs een luxe jacht aan de Côte d'Azur in de verhuur gegooid, voor de helft van de prijs. In de gemeente Utrecht gaat een ambtenaar aanspreken op zijn gedrag. Man zou wekelijks onderwerpen ...in de Utrechtse wijk Lunette op een parkeerplaatsje zijn plasje doen, weet de Telegraaf. De plaspauzes kwamen het licht toen een inwoonster van de wijk hierover twitterde. Elke dinsdag staat iemand achter mijn tuin pauze te houden. Meneer vindt het nodig om dan ook te plassen. Door de warmte gaat dat stinken. Er is ook nog een leuk bericht in de Telegraaf over Sylvie, Sylvie meis Meijs. De ex-mevrouw van de Vaart, ze is weg bij haar Franse minnaar Zarka.